Alhamdoui had nog een tweejarig contract bij AZ. Hij werd in 2009 topscorer van Nederland toen AZ landskampioen werd. Het weer vrij zonnig en droog, het wordt 19 graden op de Wadden tot 22 in het oosten van het land. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven!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 Van Lavien met Schedable. Dat eerste nummer van de tweede uur van de Muziek Boulevard op jouw zonnige zaterdagmiddag. Dit uur gaan we kijken wat Albert Jan allemaal heeft meegenomen. En we hebben weer mooie berichten die de redactie voor me heeft neergelegd. Bijvoorbeeld BP manipuleert beelden crisiscentrum. Nou, dan ga je zo direct van horen. Eerste cascade. Ready or not?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 Mooi lang stuk wat Albert-Jan heeft meegenomen. Albert-Jan, wat is dit? Hoor je niks? Ah, nu wel. Ja, nu hoor ik wel wat. Dank u. <laughs> daar was ik weer. Ja, daar ben je weer. Ja, nou, nou was ik weer weg. En nu ben ik weer terug. Ja, Pascal moet er ook vanaf blijven. Nee, dit, is een, uh, dit was een opname uit 1972. En we moeten dit eens horen. Oh. Het is een, echt een, uh, laten we zeggen, een sessionband met uh, als leider uh, Carlos Santana... De bekende, wel Santana, uiteraard. En die wordt bijgestaan door uh, Body Miles op drums. En Body Miles was een, uh, een Amerikaanse rock en funk drummer. En die uh, speelde eigenlijk bij uh, Jimi Hendrix in zijn Band of Gypsies. De beste man is helaas nog geen 60 geworden. Maar dit was een uh, gelegenheidssamenwerking uh, uh, tussen Carlos Santana en die Body Miles. Live registratie uit 1972. Kijk. Op de achtergrond hoor je het nog even, maar het waren echt van die ritmesecties die erachter zaten. Af en toe een beetje funky, al voor die tijd. Maar uh, op een gegeven moment pakken ze dat basismelodie weer terug van het nummer Evil Ways. Alleen ze spelen het veel sneller dan Santana het speelde. En daardoor krijg je gelijk een stukje ja, swingender. Ja, en swingend. sneller. Dus, Carlos Santana, Buddy Miles, 1972. Live registratie van het mooie nummer Evil Ways. Shun! Tussen weet u het wel. Ik heb altijd twee hopnummertjes erin zitten. En dit keer was ik van Papa Road met Last Resort. En dit nummer is Lincoln Park met Crawling. CFM. Radio vanuit Zandvoort presenteert het Weerbericht. Want vandaag is de mooie dag voor allerlei buitenactiviteiten. De zon schijnt, het blijft droog en het wordt een graad of 20. De wind is uit het noordwesten overwegend matig verkracht. Vanavond is het nog helder, maar komende nacht neemt geleidelijk de bewolking toe. Het blijft droog en bij een zwakke tot hoog- en matige zuid draaiende wind daalt de temperatuur naar gradenveld. Na morgen overheerst de bewolking en kan er verspreid over de dag een vallen. De zuid- tot zuidwestelijke wind draait naar het westen tot noordwesten. Het meest matig verkracht en de temperatuur stijgt maximaal naar 18 graden aan de zee en 20 graden wat verder landinwaarts. Zondagavond en maandagnacht klaart het weer geleidelijk wat op. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 14. Tot zover het CFM weerbericht. Blijf luisteren. Straks meer weer. Maar nu eerst meer muziek. Nou, ik hier toch zit. If this is true What will I fear? Will I stay wherever I am? Een wel te zien, en Ja, iedere keer, wij spelen dit nummer nu ook met beatlife. En iedere keer dat we spelen hoef ik niet te zingen. Iedereen zingt altijd mee. Dus zullen we vanavond samen zingen? Maar ik heb een extraatje. Oké, okay. wat is het midden van de zaal? We doen even oldschool. De linkerkant voor de kijkers rechts. En de rechterkant. Waar loopt die lijn? Hier loopt die lijn. Ja toch, je kent hem een beetje, maak gerust een gangetje. Helemaal tot bovenaan. Dat wordt hem. Jullie zingen de eerste zin. I have Zullen we deze repeteren? We gaan deze repeteren. Ja toch? Oké, okay, waar was die mij? Eén keertje repeteren. Ja. Oké, okay, let op. Komt hij aan? Ik tel af. 1 2 1 2 3 4. Let's go. Let's try. go. Van boven naar beneden. Hé, hey, dat is goed. Hij was goed. goed. goed. Ja, door, ga plaats voor jezelf ik denk misschien moet hij dan twee keer gerepteerd, maar na één keer zit hij erin. Tja, we gaan het doen. Als we de band zo direct omhoog pompen, zingen we allemaal mee, ja? Oké. Okay. Ik vind het wel spannend. Een mooie. We hebben zo'n mooie aan nu die uh, Dr. Europe uh, Short Foram presenteert. Ken ik hem helemaal niet. Adam Lambert, if I had you. En terecht dat hij erin op plaats nummer 32. Die zal het waarschijnlijk vanavond dus herhaling, hè? Ja, vanavond zijn we ook hier horen. De 40 heetste nummers van Europa. En de voor een mooie live versie van Cress It. I would stay. Ja, we gaan eens kijken, want ik had begin van dit uur had ik over dat de BP manipuleert met beelden crisiscentrum. Hoe zit er nou? Nou, want de BP ligt onder vuur vanwege de olieramp in de Golf van Mexico, dat weten we allemaal. En het is weer raakomen. De BP heeft foto's van het crisiscentrum bewerkt. De BP plaatste een foto van het crisiscentrum van het bedrijf, maar de foto was bewerkt met een Photoshop. Op enkele lege videoschermen zijn foto's geplakt van de onderwaterwerkzaamheden. Een blogger kwam er achter, achter de knullige fotomanipulatie. De foto zijn meerdere, in de foto zijn meerdere fouten te zien. Een van de geplakte videobiddels steekt in het hoofd van een man. En er zijn tussen de videoschermen duidelijk witte ruimtes te zien. Nou, sommige media suggereren dat de foto ook niet actueel is. Zo denkt de Amerikaanse televisiestation CBS dat de foto al in 2001 is genomen. Nou, BP geeft de schuld aan de fotograaf die de foto's heeft bewerkt... Ze hebben inmiddels de bewerkte foto van hun website gehaald en vervangen door de originele. Het is allemaal weer wat met die BP. Het zal het worden als dat er in de Golf van Mexico komt en straks in de warme Atlantische stroming komt, dan krijgen we het hier voor de kors ook de olie. Dat is het eerste scenario, dat zie ik niet gebeuren. Ja, nog zo'n mooi bericht. In het Duitse Lubeck hebben de seksuele escapades van een vrouw een staartje gekregen. De vrouw die met een man de liefde aan het was, viel uit het raam van haar appartement de twee tortelduifjes vielen in totaal zo'n vijf meter naar beneden. Ze kwamen maar relatief goed vanaf. Ze braken verschillende botten en raakten gewond aan het hoofd. De vrouw blijft wel beweren dat ze geen seks had. We waren gewoon aan het spelen, klinkt het. Ja, ja, noem je het zo tegenwoordig. Een goede reden om hierover te liegen. Heeft de vrouw in ieder geval wel. De persoon die samen met haar uit het raam viel, was namelijk niet haar echtgenoot. Sjors, nooit grappig. Ik voel er één aankomen. <laughs> Ja, was, Nee, heb je hem niet? Hoogtepuntje... Met, op een hoogtepunt uit het raam vallen of zo? Hm? Is die grappig? Nee. Ja. Niet of nooit geweest van Akka en de Munnik is wel grappig, vind ik.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 Albert Jan, deze platen wordt wel helemaal wild van hoor.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 Petit tour Au petit jour Entre tes draps Je pourrais Tout guider quitte t'a fait démoder Pour un flotte Avec toi Voor een seul, baissé, volé. Voor een flirt. avec Voor een petit tour. Een petit jour. Entre tes bras. Voor een petit tour. au petit jour. Je la la la la la la la la la la la la Je ferai la folies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 La la la, la, la. Abergian, oh, Ja? Wat heb je nou weer meegenomen? Oh ja, maar dit was uh, ja, een beetje uh, Tour de France muziek, hè? Franse muziek. Uh, uh, uh, Poe, een flirt avec toi is. Ja, dat wat is... heeft dat met Tour de France te maken? Nou, dit is Franse chansons, hè? Dus ja, maar dat... het gaat over, over flirten ja. en liefde en. Ja, Pour We een weet flirt ik... avec toi. Ja? ja. ja. Dus, uh, Ga dan... met jou flirten. Nee, dat is de meisje die de jingle heeft ingesproken. Dat meisje die de jingle heeft ingesproken, daar was dit nummer voor. Oh, met Jan. Deze platen heb ik wel helemaal wild van Deze hoor. bedoel je? Ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ik ben de naam vergeten, maar. Jolande Verstegen. Oh, dat, oh dat, hoor je mij, dat hoor je mij niet zeggen. Ja, dat zeg ik wel. Maar goed, dat was uh, Claude François. <laughs> Claude François, dankjewel. 2010 zit er al weer op voor de Muziek Boulevard. Zaterdag 24 juli, nog 160 dagen te gaan. Dat maakt het nog steeds week 29. En logisch wijze aflevering 29 van dit jaar. Zo tussen en 5 voor je Albert Jan Vos en Roy Harms. Met Stamford op zaterdag. Ik zal zeggen, tot volgende week, we ook weer zijn. Maar we gaan natuurlijk uit met een mooi, rustig nummer van Taylor Swift: Love Story.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 Alleen in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel moesten mensen hun bovenlijf ontbloten om te kijken of ze grote Chinese tekens op hun rug hebben. Alle bendeleden hebben zulke tatoeages. De recherche wil niet zeggen of de actie succes heeft gehad. In verband met een rechtszaak tegen de killers is een officier van justitie in Amsterdam met de dood bedreigd en van de zaak gehaald. Drie leden van de killers zitten gevangen, een vierde is voor het vluchtig. Justitie hoopt op het spoor te komen van nog vijf of zes bendeleden. De marechaussee op Schiphol grijpt ook dit jaar de vakantietijd aan om openstaande boetes te innen. Bij de paspoortcontrole wordt gekeken of iemand nog een bekeuring moet betalen. Zo ja, dan moet hij dat meteen doen. Deze maand heeft de marechaussee tot nu toe 75.000 euro aan boetes geïnt. Dat is een gemiddeld bedrag vergeleken met voorgaande zomers. AZ-spits Mounir El Hamdawi gaat toch niet naar Ajax. De clubs waren het eens over een transfersom, maar El Hamdawi vroeg veel salaris. Volgens Ajax was het verschil tussen wat de speler vroeg en wat de